Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor de snackbarhouder. De man werd afgelopen vrijdag neergestoken voor zijn zaak. Twee meisjes van 15 en 17 en een jongen van 17 zijn daarvoor opgepakt. De politie ziet de laatste tijd steeds meer tieners met een mes op zak. Volgens deze agent komt dat onder andere door video's op instaan TikTok. Het verheerlijken van geweld en wapenbezit dat zien we ook in videofilmpjes, dat zien we op social media. Dus dat speelt zeker mee ook in het nou ja, escalerende effect van wapenbezit. De Italiaanse kustwacht heeft vannacht de lichamen van acht mensen van een vissersboot gehaald. De boot met migranten was onderweg van Tunesië naar het eiland Lampedusa... maar dobbelde al dagen rond door een kapotte motor. De slachtoffers zijn overleden door honger en kou. Eerder waren ook al twee mensen op de boot overleden, een baby en een man. 42 mensen hebben de tocht overleefd. Het lijkt erop dat het weer superdruk gaat worden op Schiphol deze meivakantie. Het vliegveld verwacht weer een maximum aantal reizigers te komen... Een probleem, er is nog steeds sprake van een groot personeelstekort. En als dat niet binnen een paar weken wordt opgelost... zal Schiphol weer moeten ingrijpen, zegt de baas van het vliegveld. Dat zou kunnen betekenen dat er weer vluchten worden geschrapt. En een fragment uit het programma Last One Laughing gaat viral. In die show gaan tien cabaretiers zes uur met elkaar in een huis zitten... zonder dat ze één keer mogen lachen. Maar ze doen er alles aan om de ander juist wel te laten lachen...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 Same. All the colors change. All the colors. Gracias. <tose> Ja. And nice with that big broomstick. Now you're even back like you're free. d d d d d d d d d d Go, listen, yeah. the editor. It isn't a jungle. It isn't a jungle. It isn't a jungle. Go, listen, the that? It isn't a jungle. It is a jungle. You <laughs> take